En Betty van Voorst, goedemorgen luisteraars. Nou, ik, denk, ik hoop dat je een hele goed weekend uh, ingaat en we gaan hier een hele gezellige, lekkere uitzending uh, van maken. Ik ga ja. even voorstellen wie, uh, wie allemaal meedoet. We hebben een primeur uh, vandaag en dat is uh, dat Daan Lefferts uh, de techniek doet. En uh, dat is uh, uh, nou, ruim een jaar geleden, Daan, dat je dat, je dat uh, gedaan hebt. Hij is weer terug, in honk en hij gaat om drie weken de techniek doen. Dus nou, als er een keer fout gaat gaan, helemaal prima, want dan weten we weten waar het aan ligt. Dat is, dan moet je er gewoon weer even in komen, helemaal nou, prima. De koffie is uh, door Ellen Koper uh, wordt gedaan, geschonken. Dus komt u naar Hotel Halkland voor een gratis kopje koffie of thee, dan kunt u de gulle blik van Ellen zien. Dan hebben we uh, de redactie, dat is uh, ja, Betty van Voorst. Betty, je hebt voor de eerste redactie gedaan omdat de zon op vakanties. Ja, van de week was heel leuk. Met Ellen, ja. Ellen Jansen. Hoe was ja. dat? Ja, was leuk. We hebben lekker samengewerkt. En, uh, ja, dat is gewoon, weet je, je zit dan gelijk wel heel lekker in je onderwerpen. En, uh, ja, dus, dus ik ga straks lekker in de bar zitten. Nee, en dan, uh, we doen het lekker samen. Hé, <laughs> hey, zullen we even de onderwerpen doen? Ja, gaan we even doen. Nou, uh, we hadden klaartje pompen van het Noord-Hollands Archief. Ja, die zou komen en we hebben dat ook uh, bevestigd gekregen. Alleen, uh, wij zien haar nog niet. Nee. Dus uh, wij zullen denk ik met, even met Irene beginnen over het Nieuwjaarsconcert. Ja, gelukkig was Irene hier al, omdat ja. ze straks ook een blokje gaat presenteren. Uh, dus we beginnen waarschijnlijk met Irene de Jager met het Nieuwjaarsconcert. En Irene zit in de organisatie. En, en dan, dan het, het, komt... Ja? Uh, Gert van Kuik, hij komt praten over de groei in de De meeste luisteraars hebben dat wel gelezen in uh, de Zandvoortse Courant. En uh, ik denk ook wel dat het een heel uh, belangrijk onderwerp is. Zeker. Uh, er zitten, staan 30 uh, panden leeg. Ja, en dat ja. is natuurlijk voor zo'n klein dorp uh, begint het aardig uh, veel te worden. Ja, ja en dan hebben we de, een politieonderwerp. Fonds um, ah. Fond Sarneel komt uh, naar uh, het Hotel Hoogland om te vertellen dat er toch wel uh, ja, het geweld tegen de politie behoorlijk uh, de spuug gaat uitlopen. Ja. en uh, ja, hij gaat toch eens even vertellen ja wat aan gedaan kan worden en hij vindt echt van we moeten alle zeilen bijzetten om dat nu te keren ja. dus misschien komen er nog wat ideeën waar wij als burgers misschien ook wat uh, aan kunnen doen ja nou en daarna na de het eerste uur komt uh, mijn favoriet onderwerp Leo Mizebeek en Gert van Kuik ja. en wij gaan praten over de ijsbaan ja en was toch wel uh, echt een uh, een uh, ja Iets echt van het dorp de afgelopen drie weken. Ja, het is een groot succes. Uh, ja, anders dan vorig jaar, dat moest nog een beetje op gang komen. Dit jaar uh, is de hele ijsbaan continu bezet geweest. En ja. jij bent nog vrijwilliger geweest. Ja. ja. En je hebt ook nog de, de, in de zuur gezeten van de ja. kinderdisco. Oké, okay. oh, ontzettend leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, het was echt een... Uh, oh, volgens mij komt het Noord-Hollandse archief terug. Oké, okay, nou. ja. prima. Nou, en Irene gaat uh, samen met jou dit onderwerp uh, presenteren. Ja. Dan hebben we Kitty de Bot van Burgernet om vijf uh, voor half twaalf. En uh, ja, ze komt vertellen hoe gaat het nu met Burgernet. Hè. Het is een, uh, nou het zal zijn, een klein half jaar denk ik, ja, geleden dat ingesteld het, uh... hier in Zandvoort. En uh, we hebben hier nog een discussie toen gehad met uh, onder meer Don. Don was tegen. Ik ben trouwens benieuwd straks, uh, Don, of, uh, of je nog steeds tegen bent. Maar dat ga ik straks wel uh, aan je vragen. En dan krijgen we als laatste Hans Rijmers over de jazz in het nieuwe jaar. En dan zijn we er weer doorheen. Maar we moeten nog beginnen... En daar hebben we zin in en we beginnen met muziek en dat is Earth and Fire met Memories. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in Hotel uh, Hoogland. Het is al een hele gezellige uh, bedoeling. Ja, het is hier lekker vol. Dus uh, ja. luisteraars, als jullie ook uh, zin hebben om uh, een lekker kopje koffie of thee bij ons te komen drinken. U bent allemaal van harte welkom. Nou, uh, jouw wens uh, is uitgekomen. Uh, klaartje pomp is toch gekomen. Ja, he, wat en mijn nummer ging ook even fout, ja. maar is ook gekomen. En de memories van he, geheugen. Ja. Uh, nou, archief. He, dat zit een beetje in dezelfde ja. lijn. Nou, uh, welkom uh, klaartje. Van het, uh, Leuk om hier te zijn. Moeten we nou zeggen Noord-Hollands archief, archief of gemeente Zandvoort archief? Noord-Hollands archief. Het Noord-Hollands archief, gevestigd in Haarlem, is ook het archief. Onze directeur is gemeentearchivaris voor Zandvoort. En we hebben de archieven van gemeente Zandvoort, maar ook van particulieren, instellingen, kerken, sportverenigingen. Uh, personen hmm. van Zandvoort, een ja, uh, stukje Zandvoort in Haarlem. Ja, nou ja, uh, de Amsterdam, Amsterdam heeft een stukje uh, Amsterdam in Zandvoort, uh, ongeveer de tweederde van de hele gemeente. Zandvoort is Amsterdam, hè, omdat het Amsterdam zwaadlijnduinen zijn, dus we dat, kennen we dat wel, dat een stukje Zandvoort dan weer in Haarlem zit. Of maak ik nu het ingewikkeld bijvoorbeeld? Uh, ik denk het wel. Ja. ja, ik denk dat je het wat uh, eenvoudiger maakt. Oké, okay, ja, het, is, het is nog vroeg hè? <laughs> het is nog een beetje vroeg. Ja, en, uh, ik snap het. Maar ik heb ik heb eigenlijk een hele um, dringende. Hoe komen jullie aan alle informatie? Hoe, komen jullie, hoe krijgen jullie het allemaal aangeleverd? Dat was dat, dat, dat, dat ik echt heel benieuwd naar. Een heel stuk is gereguleerd uh, via de archiefwet. Die zegt dat de overheidsarchieven in een toegankelijke staat naar een archiefinstelling moeten worden overgebracht na 20 jaar. En dat bovendien, wanneer de overheidsarchieven, dus ook de archieven van de gemeente Zandvoort, bij, een archief, bij onze archiefinstelling zijn. Dat de burgers de archieven dan kosteloos kunnen inzien. En dat is een soort recht op informatie. Een heel belangrijk recht voor de rechtsstaat, voor de democratie. Dat uh, betekent ook dat mensen die historisch geïnteresseerd zijn. Of mensen die in hun eigen uh, geschiedenis van hun eigen huis geïnteresseerd zijn. In hun familie. Heel veel onderwerpen kunnen ze terugvinden bij uh, een instelling als de onze. Oh, wat leuk. En ik denk ook best dat heel veel mensen... Ik, zou, ik, had, ik heb, zou dat niet weten. Dus ik denk dat het heel leuk is dat nu dat mensen het ook horen. Ja, we gaan ook heel graag... Uh, het archief van Zandvoort is in Haarlem. ...wat op afstand is, maar tegelijkertijd willen we ook heel graag uh, naar Zandvoort toe. En dat kan door uh, met de Historische Vereniging samen te werken... ...of uh, nou, hier te komen en wat over het Noord-Hollands Archief te vertellen. En bovendien zijn we op internet ook goed te vinden. Dus mensen kunnen ook vanuit Zandvoort de website noordhollandsarchief.nl raadplegen... ...gaan zoeken in databases, leuke foto's, prentbriefkaarten. Uh, filmpjes over Zandvoort vinden. Ja. Dus het bezoeken uh, is bijna niet altijd meer nodig om uh, echt naar de kleine houtweg te komen waar jullie archief zit, maar uh, ja, je kunt het ook gewoon via internet. Uh, Lekker thuis vanuit je leunstoel onderzoeken. Inderdaad, je kan een heel stuk vooronderzoek en ook wat beeldmateriaal betreft ook al heel veel direct, kan je online raadplegen. En vervolgens kan je, wanneer je toch zegt die archiefstukken, de geschreven archiefstukken wil ik echt bekijken, die hebben we nog niet online. Want het gaat dan om honderden meters die je moet digitaliseren. Uh, dan kan je je zeggen wel goed, ik ga naar de Janskerk in de Jansstraat 40 te Haarlem. Daar is ons publiekcentrum en daar is, ligt ook het archief van de gemeente Zandvoort in de depots. Oké, okay, ja. Ik heb je nog horen zeggen van je werkt ook samen met, uh, met de organisaties, particuliere organisaties. Nou, wij hebben hier natuurlijk het Genootschap Oud-Zandvoort. Uh, kun je aangeven wat de. Even, ja, gewoon om het wat simpeler te krijgen. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten met het genootschap Oud-Zandvoort en het gemeentearchief Zandvoort? Um, ik denk dat het de overeenkomst is dat we uh, beide zorgen voor de geschiedenis van Zandvoort en uh, zorgen dat het het beeld van het verleden bewaard blijft en dat we dat uh, te, ik denk dat het genootschap Zandvoort zich ook richt op de verhalen uh, vastleggen mm -hmm. en uh, wij wat ons meer richten op de bronnen, de originele het documenten uh, het kan beeldmateriaal zijn het kunnen archieven zijn het kunnen filmpjes zijn maar de bronnen en ook een verschil is dat uh, Noord-Hollands Archief de instelling is die zoals ik net al vertelde volgens de archiefwet echt waar de overheidsarchieven naartoe moeten. En we hebben ook uh, depots met een klimaatbeheersingssysteem. Uh, temperatuur, vochtigheid van de lucht is helemaal gereguleerd. En daarmee zorgen we ervoor dat die archieven, en ja, het zijn allemaal hele unieke documenten, dat die uh, voor lange termijn, eigenlijk proberen we dat dat het voor de eeuwigheid is. voor ja. honderden jaren... Maar ja, Als je, blijf, blijft. Als je maar blijft digitaliseren, ja, dan op een gegeven moment... Dan, dan zorg je wel voor dat het allemaal... Hey, Klaatje, als je hier altijd hebt gewoond... Hè, in deze omgeving, en je wil wat gewoon... over je voorouders weten, dat kan je ook... bij jullie Zeker. uit gaan zoeken? Zeker. We hebben... Uh, databases van... Uh, de digitale standbom en GenLias, daar kan je in zoeken. Je zoekt op je de naam van je... de persoon die je wil vinden, achternaam. En dan krijg je een uh, samenvatting van wat er in de burgerlijke stand heeft gestaan over de geboorte of de uh, trouwen of het overlijden van die persoon. Hm. Ja. Uh, ja, je woont in lange zand voor bed, nee, dus nee, dat, hier dat niet langs de Antwoordweg. Nee, nee, ik, lig hier, ik niet worden, zit hier niet in het archief. Nee, nee. nee maar ik vind het wel heel leuk om te horen. Ik wist niet dat het kon. Ja. Die, uh, die filmpjes, hè. De, want ik heb nou een paar filmpjes gezien. Uh, van op YouTube. Bijvoorbeeld van die... Uh, Mobulet. Uh, Vespa. Het, uh, Vespa. Ja, dat is leuk. Vespa race in 1959. Klopt. Ons geboortejaar. 1935? Ja. Nee, 35. 1959. 1953 in mijn hoofd. Oh, uh, 59. Bij ons stond 1959 ja. ja, ja. erop. Ja, dus inderdaad... Ja, en... Maar dat staat op YouTube. Betekent dat dat uh, niet meer in het archief zit van uh, Noord-Hollands archief, Of is dat, uh, zit het op YouTube? Ja, zeker en op... wel. dus oh, jullie dat hebben al die voor, filmpjes voor ook... Wat uh... we gedigitaliseerd hebben. We hebben de mm -hmm. film. Uh, we hebben de afspeelapparatuur eigenlijk niet in huis. En die film die bewaren we. Dat is het origineel. Mm -hmm. De film hebben we gedigitaliseerd. En we kunnen ook aan geïnteresseerden een kopie leveren tegen bestelling. En we hebben... Het stukje hebben we ook op YouTube gezet. In hmm. lagere resolutie. Oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, ik kan het uh, aanraden. Het is echt leuk. Ja, het uh, is leuk hè? Ja. ja. En ook van het strand vond ik ook zo'n leuk filmpje. Hoe ja, dat dan vroeger dat je met... je bootjes uh, ziet dobberen in het bad. Ja. En uh, de leuke rieten strandhuisjes ja. aan het strand. Ja. ja. En mensen ple hebben plezier. En het is ook de... Dat filmpje is uit de tijd dat de hele kustgezicht nog... Uh, ja, om, ...van vroeger was. Ja, om, en dat is on, natuurlijk na de oorlog. Van na de oorlog was het natuurlijk helemaal de plat. Dramatisch ja. veranderd. Ja, ah, ja. ja, dat is leuk. Hé, hey, uh, noem nog even de, je website. <laughs> want ik denk dat dat even de belangrijkste verbinding is met, uh, met de buitenwereld. Van, van jullie, hoe, hoe mensen jullie kunnen benaderen. De website is www.noordhollandsarchief.nl En dat zit dan tussen Noord en Hollands een st gewoon streepje. Ja. Dus www.noord-hollandsarchief.nl .nl. en daar, Nou, ik zou zeggen, kijk daar gewoon eens op, op die website. En dan uh, kun je verder komen en wil je een keer een bezoek, uh, dan kan het ook via de website worden geregeld, waarschijnlijk. Het bezoek uh, kan op gedurende de openingstijden, de kantoortijden van, van 9 tot 5, kunnen bezoekers op de Janstraat 40 terecht. Ja, nou, prima. Alle informatie is op de website te vinden. En uh, ik zou willen afsluiten met een oproep aan uh, mensen die op of organisaties die nog een leuk archief hebben, een Zandvoorts archief. En je denkt van, god, dat is mogelijk iets om voor lange termijn te bewaren. Een stukje geheugen van Zandvoort. Neem dan contact op met ons en uh, wij zijn uh, er zeer in geïnteresseerd. Prima. Nou, dat lijkt me mooi. mooie. En komen ze dan bij jou uit? Of? Dan komen, kunnen ze bijvoorbeeld met mij of ja. een collega te maken hebben. Oké, okay, Ze prima. kunnen naar mij vragen. En dat gaat dan ook via de website of... Uh... Wil je daar een telefoonnummer nog bij eh, noemen? Uh, het kan op telefonisch. 023 517 27 00. Noem het nog maar een keer. 517 27 00. Prima. Nou, ja. heel erg bedankt. Dankjewel Klaartje. Leuk dat je gekomen bent. en uh, Ik denk toch wel dat heel veel luisteraars, uh, want hier woont natuurlijk ook echt heel veel mensen die hier altijd hebben gewoond. En uh, denken van, oh wauw, wat leuk. Ik ga dat uitzoeken. Ja. ja. Dank jullie wel. Ja, en een heel een fijn weekend. Ja. En een goede reis helemaal weer naar Haarlem. Ja. Nou, het volgende onderwerp uh, gaan we over de groeiende winkelleegstand uh, hebben. En dan komt uh, Gert van Kuik uh, bij ons aan de microfoon. Ja, Betty, je hebt een heel toepasselijk uh, nummer, uh, de leegstand voor de storm, hè? Nou, het is eigenlijk de dijk met de stilte voor de storm. Oh ja. En ja, een storm hebben we de laatste weken natuurlijk hier ook uh, genoeg. En... Uh, dus dat gaan we nu naar luisteren. Het een soort leegstand in de storm. Een leegstand in de storm, is goed. De dijk. De dijk. Uw hart wat in uw tuin, meneer. U kijkt eens naar omhoog. Het kan wel eens gaan regenen. Misschien blijft het wel droog. Of zou dan toch een waaier U slaat een jasje om Genieten van de stilte U kijkt dus door de ramen U laat uw luiken neer Is het altijd voor nieuws Kijken naar het weer We're Wij zijn weer terug. U heeft net geluisterd naar De Stilte voor de Storm. En bij ons aan tafel is aangeschoven de heer Gert van Kuik. Nou, volgens mij uh, kent heel Zandvoort inmiddels wel Gert van Kuik. Maar. Uh, is het niet open. <laughs> wij gaan. Uh, goedemorgen, Gert. Goedemorgen. Helemaal wakker? Nee, en ik, uh, ik heig nog een beetje na van het enorme end fietsen. Ja? ja? Ik woon nu verderop in de, in de, in de straat. Ja. Helemaal aan het einde van Zandvoort. Aan het einde van de Brede Rode ja. Maar Gert, wij gaan met jou praten over uh, toch wel uh, inmiddels een uh, groot probleem aan het worden, denk ik, in Zandvoort. De leegstand van de winkels. Ja. En uh, wat wil je daarmee gaan doen? Wat... Nou, ik moet... Uh, ik, ik ben niet zo gek veel doen, maar ik wil wel eerst opmerken dat... Uh, even een aanleiding van het artikel wat in Zandvoort Ziet heeft gestaan, afgelopen donderdag... Dat was mijn, niet mijn idee om daar uh, op die manier mee de publiciteit in te komen. Want ik vind het algemeen dat je moet proberen om uh, slechtigheid zoveel mogelijk uh, niet al te openbaar te maken. Maar het komt omdat ik had een mailwisseling met een aantal ondernemers. Waarbij uh, ik het niet eens was met die ondernemers over... Het feit dat, uh, dat het wat minder goed gaat in Zandvoort, dat dat toe te schrijven is voor een groot deel aan het parkeerbeleid. Daar ben ik namelijk niet van mening. Dus... Ja, dat werd wel heel erg naar voren gehaald, hè, ja. dat artikel. Ja. ja, en ik heb in mijn mailwisseling heb ik aangegeven wat ik vind. Alleen, om een of andere reden hebben zij die hele mailwisseling op, ik geloof een half Zandvoort gestuurd. Inclusief het Zandvoorts nieuwsblad. Wat ik terecht vind natuurlijk. Dus ze hebben gebeld en heb ik een gesprek mee gehad. En in dat gesprek heb ik... ...ook heel veel positieve dingen gemeld... ...maar wat ik niet wist... ...en wat er wel gebeurd is... ...is dat er eigenlijk twee interviews zijn geweest... ...een met mij en een met de betreffende ondernemers... ...en die zijn samengevoegd tot één artikel... ...waardoor het net lijkt alsof alles wat zij zeggen... ...ook door mij gesteund wordt. En dat wou ik toch hier even wegnemen voor een aantal mensen... ...want zo site zien zie ik het niet. Ik denk dat de leegstand... ...in Zandvoort gewoon een, een probleem is wat in heel Nederland leeft. Ja. Dat heb ik ook aangegeven. Ik was van de week in Andalusië, Schalkwijk. En uh, daar zag ik gewoon vijf, zes lege panden te huur. En dat heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt. En het parkeren daar kost helemaal niks. het parkeren geen probleem ja. Zeg je? Nee, parkeren kost helemaal niks. Twee kwartjes. Uh, je ziet in Amstelveen, uh, wat voor mij een toonaangevend winkelcentrum was... Rembrandt of ook leegstand. Kortom, je ziet overal leegstand. Dat is een probleem op dit moment. En dat is niet alleen uniek voor Zandvoort. En die problemen worden veroorzaakt volgens mij door een aantal dingen in eerste instantie door, uh, door de recessie. Ik bedoel, ja. ja, mensen hebben minder te besteden. Ja. Uh, dan in tweede instantie denk ik dat de internet een grote boosdoener is. En als je dat combineert met de recessie, dan gaan mensen uh, zeg maar uh, goedkoper willen inkopen. willen het makkelijker hebben, maar willen het in ieder geval goedkoper hebben. Dus dan is de combinatie internet-recessie natuurlijk killing. Dan komen wij nog uit de tijd dat de huurprijzen van het onroerend goed gebaseerd zijn op een periode dat Zandvoort uh, een unieke positie had dat we alleen op zondag open waren. En dat, dat is een tijd geleden. Dat is een tijd geleden. Maar het heeft ook nog heel lang, is het ook erg goed gegaan in Zandvoort en de huurprijzen werden dan ook opgebracht. Maar de huurprijzen zijn nu in geen enkele verhouding meer tot het, tot het verdienvermogen van de, van de winkeliers. Waarmee de, de, de prijzen van het onroerend goed veel te hoog zijn. En de huisbaren niet anders zullen kunnen dan op een moment de huurprijzen verlagen. Maar dat heeft voor hen ook veel consequenties. Dus dat zal niet 1, 2, 3 kunnen gebeuren. Maar hoe langer een pand leeg staat, hoe minder het waard wordt. En eh, als er nu huurprijs worden gevraagd van 100.000 euro per jaar... ...dan zou je kunnen zeggen dat zo'n pand even grofweg 1,2, 1,3 miljoen euro waard zou kunnen zijn. Maar er wordt met 30.000 euro huur betaald maximaal of helemaal niet... Dus die prijzen van het goed zijn eigenlijk veel lager dan waarvoor ze nu in de boeken staan. En uh, ja, de prijs van, de, van een oorgeroemdgoed, althans het bedrijfsband, is gewoon gerelateerd aan het verdienvermogen van zo'n pand. En dat is in de loop der jaren natuurlijk enorm achtergebleven. Het voorbeeld van de scandals, uh, waar 7000 euro huur per maand moet worden betaald. Dat is, in de vroegere tijden werd dat kennelijk opgebracht. Dat lukt nu niemand meer. Nee. Uh, de pand is verhuurd. Nog twee jaar al een hele goede huurder, Heineken. Dus die betaalt dat braaf. Maar wel met pijn in het hart. Uh, daarna zal er geen enkele huurder komen die dat pand wil huren. Uh, het pand verloedert. Uh, er wordt niet tegen gestookt. Het wordt niet onderhouden. Uh, het is leeg. Ja. De deurwaarder heeft het helemaal leeg gehaald. Dus als je daar ooit iets wil beginnen... moet je sowieso 2,5 twee, ton en misschien wel 5 ton of meer investeren... om daar überhaupt iets te doen. Nou, dat gaat niemand ooit doen. Uh, datzelfde geldt eigenlijk min of meer voor het pand uh, waar Heintje Dekbed nu voor twee jaar in zit. Waar ik heel blij mee ben. Ja, geeft toch weer leven dan hè. Het is leven ja. en het is een goede ondernemer ja. die, waarvan ik weet dat hij dit gewoon uh, wil en kan doen. Ja, en dan zit lekker alles een beetje buiten, weet je. Je krijgt... Ja. Je krijgt ja, het is ook een ander artikel. Je, je krijgt een goed gevoel als je dan daar loopt. Dan denk je, oh, gezellig. Ja. Maar de oorspronkelijke huurprijs is van 107.000 euro per, per jaar. Dat oh. ja, is van de McDonald's. Uh, ja. Periode, nou, waarschijnlijk. Precies, maar... Heintje Dekbed en daarvoor Dennis van de Parfum, nu betalen daarvan een schijntje. En dat betekent dat de waarde van het onroerend goed ooit 1,7 miljoen. En natuurlijk ook al lang niet meer uh, reëel is. Nou, die problemen plus daarbij gevoegd, ik ook al zeg, slecht ondernemerschap. Of uh, in een aantal gevallen gewoon onvoldoende ondernemerschap. En een aanbod wat um, nou niet direct heel erg uh, verschijnt. Kunnen we kunnen daar even op in tunen, want ik vind het een, uh, ja, toch wel een uitspraak: uh, slecht ondernemerschap. Uh, ik denk dat je dat even moet, uh, moet nuanceren. Wie, wat, niet, niet geen nou, namen. Maar... Ik ga geen namen noemen, nee, maar natuurlijk, maar... laten we zeggen dat, dat de meeste ondernemers natuurlijk fantastische ondernemers zijn. En ja? ik probeer alles te doen om het hoog boven water te houden. Dat doen ze op een hele creatieve en hele goede manier. Maar net zoals bij goede en slechte ambtenaren en goede en slechte politici heb je ook goede en slechte ondernemers. En wat, is, wat is een slechte ondernemer? Nou, Een slechte ondernemer is die bijvoorbeeld uh, niet met de tijd is meegegaan. Hmm. Waarbij het interieur inderdaad al uh, van de laatste twintig jaar niet is vernieuwd waarbij klant- en gastvriendelijkheid niet als nummer 1 staat. Mm. Dat kom ik nog wel eens tegen, dat ik Klopt. Uh, niet herkend word en uh, dat sommige horecagelegenheden mij nu missen als klant, maar meerdere uh, als klant missen. Omdat ze gewoon uh, niet klant- en gastvriendelijk genoeg zijn. Dat zijn er gelukkig in de minderheid, maar het is ook wel een reden. Dat zijn in slechte tijden vaak de eerste die, uh, die uh, vertrekken. Ja. Um, maar door elkaar heen, al die oorzaken, huurprijzen, ondernemerschap, eh, recessie, internet, en daarbij gevoegd het lokale beleid, en dan kom je op het parkeerbeleid, eh, wat natuurlijk ook wel een invloed heeft op alles. En, uh, maar het is niet zo dat als je parkeren gratis maakt in Zandvoort, dan gaat nee. iedereen vol Daar geloof ik zelf helemaal niets van. Ik ook niet en zeker niet voor het centrum, want ik heb, er, ik heb het artikel gelezen en ik vond het artikel heel, heel verwarrend. Ik had echt zoiets van, uh, dus ik ben, ik ben blij dat je nu ook zegt van, dat jij dat ook een beetje, uh, beetje hebt met het artikel in de krant. Maar ik, ik dacht over dat parkeren, ik dacht als mensen ergens naartoe willen, dan doen ze dat wel. Absoluut. En als ik, ja. jij een mooi aanbod hebt en je hebt gewoon een hele gezellige winkelstraat, vinden mensen niets leukers om daar doorheen te wandelen. Ja. ja, nou het aanbod is uh, te uh, weinig divers. We hebben te veel van bijvoorbeeld, uh, zwaar met wordt gezegd, horeca, zaak in het algemeen. We hebben te veel kapsalons, we hebben te veel uh, van, van dingen waar, uh, waar we genoeg van zijn. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld geen, in Hoofddorp, mijn zoon zei net, ik ga een hoofddorp winkelen, ik dus naar een hoofddorp winkelen. Nou, daar heb je een actief, daar heb je een prim, Primus, Primus. Oh ja, die is geweldig, Primus. Ja. ja. En hij gaat speciaal voor, die, voor een paar hele aantrekkelijke uh, winkels die wij in Zandvoort een beetje missen. We hebben hele leuke winkels in Zandvoort. Nou, ik vind het wel leuk wat we hier hebben, dat wij toch wel een beetje speciale winkeltjes hebben. Kijk, Bij, dat is het grappige. Ja. ja, want kijk als je hier nou ook weer een H&M zou hebben en dan kom je weer in een soort Kalvenstraat of in, in, nee, in een... Dat, dat moet je niet nee, hebben. Dat sta ik ook niet maar voor. Maar ik denk een paar trekker, ja. zoals een action? Nou ja, ik weet niet van action, maar goed, in ieder geval, nou. wat we missen bijvoorbeeld. Nou, heel veel mensen winkelen graag bij de action. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja. Ik, ik ga helemaal naar Arnhem om naar de action te ja. Ja. Ja. ja, heel veel. Maar je zou ja. kunnen denken aan Hunkermull, Livera, oh. Manfield. Uh, en, en, en, maar we hebben, en dat is het leuke voor Zandvoort wel, en dat moeten we ook proberen um, te promoten, um, is dat we natuurlijk de combinatie hebben met, met strand, duinen en winkelen. Ja. En dan hebben we een maar hele mooie winkels is antwoord. We hebben ook uh, uh, uh, er zijn kleine winkels. Die, dat, dat maakt het juist ook wel weer aantrekkelijk. Ja, dat vind ik wel. En dat moeten we meer uh, onderscheiden. Ik denk ook dat we meer actief moeten zijn met het internet. Of met uh, überhaupt met de social media, met, uh, met Facebook en met Twitter. Uh, dus er valt een hoop te doen. Uh, het shoppen moet uh, leuker worden, moet fun worden. En mensen moeten ook iets te beleven hebben, vandaar dat we ook. Uh, van alles proberen te organiseren, zoals een ijsbaan en, uh, en de verlichting. En ja, we gaan we het straks over hebben. om, ja, goed, maar om, om mensen hier naartoe te krijgen. Dus, uh... Ja. Uh, je bedoelt het volgende onderwerp? Nee, ja, na de, ja, ja, de tekstuur. Ik kom een keer terug. Ja, ik komt zelf nog een keer terug. Ja, prima. Uh, Gert, we zijn uh, door de tijd heen. Uh, ik denk wel dat we in de toekomst dit als een onderwerp weer eens een paar keer terug moeten laten komen. Ja, ja. Want ik denk dat het best wel belangrijk is dat ook de Zandvoorters meedenken. Weet je, er zit altijd misschien wel iemand tussen die denkt, oh, ik zou dit wel willen of dat wel willen. Want we hebben natuurlijk voor het, dit jaar, het nieuwe jaar, we moeten het met elkaar doen. En ik denk ook de, dat het in Zandvoort heel belangrijk is. Ja, absoluut. Goed, ik had nog wel iets meer over die televisie en horecavisie van de gemeente, maar... Dat komt wel. De nou, dat dan, ik, geef, ik geef het door aan de redactie ja, okay. dat we hier gewoon heel snel gewoon weer uitnodigen. Dan, uh, ik ben in ieder geval blij dat jij nu jouw visie uh, hebt neergelegd als voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, dat het dus voor iedereen nu helder is. Ik uh, moet zeggen dat ik me inderdaad een stuk beter kan vinden in jouw visie wat je nu voor de radio vertelde dan zoals het in de krant staat. Ja. Dus uh, ja, en ik hoop dat er wat gaat uh, gebeuren. En ja. We hebben de gemeente heel actief, En uh, dus wat dat betreft uh, gaat het wel de goede kant op. En een primeur is dat je ook af en toe hier achter de bar uh, ja. koffie gaat schenken. Dus me, ah. willen mensen jou persoonlijk spreken dan... Is kom... geen primeur door de deken ik tien jaar geleden <laughs> ja, ook al. Ja, precies. Uh, <laughs> de eerste keer is 4 februari ja. volgens mij uit mijn ja. hoofd. Dus ja. dan kan ja. iedereen 4 februari hier in grote ja. getalen naar een uh, uh, idee komen. komen ja. Dan kunnen ze alle ideeën met jou uh, bespreken. Oké, okay. ik hoor het. Heel veel succes. Bedankt. Gret, dankjewel. Okay. En tot straks. Het volgende onderwerp dan, uh, ja, is een serieus onderwerp. Dat is, dan uh, komt Fons Sarneel van de politie. En het gaat over het geweld tegen de politie. En je hebt een hele mooie uh, <coughs> uh, mooi nummer daarvoor uh, uitgezocht, uh, Betty. Ja, Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Ik denk maar dat jij Fons bent. Oh, oh, oh. Everybody was... En welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort, dat was Kung Fu Fighting. En uh, ja, voor me zit Fons Sarneel, En Fons uh, zit dat ook in het pakket, Kung Fu Fighting bij jullie? Um, een vorm van zit er wel in, ja. Ja, jullie ja. hebben we ook iets van materieel. Ja, zelfverdediging. Of, ja. Zelfverdediging, ja. ja. Uh, nou, jij zit bij de politie, je bent uh, hoofdinspecteur en je bent teamchef uh, van de Kennemer Kust en dat houdt... Er is heel veel woorden in dat je uh, leiding geeft aan de politie van Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Ja, dat klopt. Dus uh, jij bent eigenlijk degene die leiding geeft hier en het meest betrokken bent ook bij, bij Zandvoort. Kun jij jezelf even voorstellen? Ja, een fondsjarneel. Uh, ik ben 51 jaar en ik woon in de Meer En ik werk sinds uh, 1986 bij de politie. Uh, en verschillende functies uh, doorlopen. Ik ben ooit begonnen als agent. Uh, en nu dus uh, teamchef inderdaad van uh, Kennenmerkust. Ben je ook toevallig nog wijkagent geweest? Nee, dat niet. Nee. Nee. Oké, okay, want we hebben ook wel eens een wijkagent hier. Ja. Dat, uh, ja. Nou, je komt hier uh, voor het geweld tegen de politie. Dus dat is een heel serieus onderwerp. Want uh, ja, je, moet, je bent afhankelijk van de politie. We, weet je, we hebben de politie hard uh, nodig. En er zijn altijd een paar ja, radrijers die het leuk vinden om uh, ja, uh, problemen te maken met de politie. Maar ook met de brandweer en ook met de ziekenwagen, zelfs de chauffeurs. Nou, wat, uh, wat wil je wat wil van je hart? Ja, wat wil er van mijn hart? Uh, nou, Vooral dat het niet alleen om politiemensen gaat. Uh, het geweld tegen dienstverleners en, en hulpverleners in het algemeen. En uh, dat is uh, toch wel een toenemend probleem. We zien het steeds vaker helaas. Uh, dat er geweld wordt gebruikt tegen politiemensen is ook niet fraai. Uh, maar ik vind het op zich toch nog wel van een andere categorie dan wanneer je ook geweld gebruikt tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel of zelfs buschauffeurs. Uh, mensen die gewoon een dienstverlenend beroep hebben uh, en die een ander alleen maar komen helpen. Uh, wij als politie uh, maken het dan allemaal natuurlijk ook nog wel eens lastig. Alhoewel het oorspronkelijk meestal begint met het gedrag van die ander. Ja, het is verdiend wij moeten ja, ja, als jullie verdiend natuurlijk. Over het algemeen is het inderdaad verdiend. Oh. En dat iemand het niet prettig vindt om aangehouden ja. te worden, dat is logisch. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan met alle middelen tegen de politie uh, moet wenden. En dat gebeurt vaak wel. Soms zelfs ook zonder aanleiding. Nou, dat soort momenten zie je heel vaak in de horeca. Uh, of bijvoorbeeld met Oud en Nieuw. Recent natuurlijk weer gehad. En uh, mensen hebben inderdaad flink wat gedronken. Uh, soms ook wat uh, uh, drugs of zo gebruikt. Uh, nou, dat helpt dan allemaal niet voor het gedrag. En zeker niet om dat uh, te beteugelen. Uh, en dan gaan mensen hele rare dingen doen. Weet je wat nou opvalt, uh, Von? Uh, dat uh, Ik ben ook wel eens aangehouden. Ik heb wel eens een keer hard, hard gereden, niet verder vandaag. Um, maar dan ben ik gewoon een beetje. Denk ja, terecht. Ik, ik reed gewoon te hard. Uh, wat de redenen ook zijn. Maar dan word ik aangehouden. En door een uiterste, bijvoorbeeld laatst. laatste, well, een paar jaar geleden. Door twee uiterste vriendelijke dames. En die hou je dan aan. En die, nou, ik denk, nou, ben ik ook heel vriendelijk. En dan merk ik dat het dat, dat, weet je, dat, het is gewoon bijna. Een prettig gesprek. Ja, bijna een prettig gesprek. En dan zijn ze ook heel soepel. Ja. Ja. Dan gaan ja. ze niet het onderste uit de kan halen. Dan gaan ze gewoon in alle redelijkheid proberen dit op te lossen. En natuurlijk heb ik een bekeuring gehad. Maar, nou, weet je, het gaat om. Nou, oké, okay, prima. Dat heb je... ja. Terwijl ik, ik ook hoor van politie: dat als je dus heel narig doet, en heel afstandelijk, en heel boos en agressief. Ja, dan gaan zij daar toch als mens. Daar natuurlijk ook veel meer tegenin en dan heb je echt veel meer pop aan het dansen. Ja, ik zal niet ontkennen dat dat af en toe gebeurt. Hè. Natuurlijk, uh, gedrag van de een lokt ook een reactie van de ander uit. Uh, aan de andere kant zijn we, er, zijn we en worden we er steeds beter op getraind om uh, dat gedrag buiten beschouwing te laten. En juist de-escalerend op te treden. Uh, en dus ook tegen iemand die aanvankelijk uh, boos reageert, te proberen er toch een goed gesprek van te maken. Uh, wij zijn er niet op uit om uh, geweld toe te passen, we zijn er ook niet uh, op uit om het mensen lastig te maken, maar we hebben daar een wel een corrigerende functie. En soms ook uh, inderdaad een, een handhavende functie en dat betekent een, een boete of een aanhouding. Dat kan. Uh, het gedrag van de uh, betrokkenen, dat is altijd aanleiding geweest, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ja. Hè, dus euh, nou ja Goed dat iemand daar euh, niet, niet blij mee is Met zo'n actie van de politie Dat snappen we best Maar daar worden we dus ook in getraind En we krijgen dus ook training in bejegening En hoe euh, kom je nou al in een gesprek Tot een de-escalerende euh, actie ja. euh, En in, heel vaak werkt dat ook prima euh, Waar het meestal niet werkt En dan, dan heb je het toch vaak over alcoholgebruik En drugsgebruik Dat mensen dan kennelijk niet meer voor reden vatbaar zijn Weet je wat ik nou niet snap Fons? De, de... Er is onderzocht naar de mate van uh, criminaliteit in Nederland. En die neemt af. Hè? Dus het Nederland wordt minder ja, crimineel. Maar toch hoor ik heel vaak van dit soort signalen. En nu kom jij hier weer. Want uh, het aantal uh, incidenten is uh, met 140 uh, gegroeid naar 360 alleen al in 2010 voor de regio Kennemerland. Zijn er dan sommige zaken die dan toenemen en andere zaken die dan verminderen? Of, of hoe, hoe zit het? Want het is, wordt langzaam een beetje ingewikkeld. Uh, de criminaliteit neemt uh, over, over het geheel genomen af. Nederland wordt veiliger, gelukkig wel. Uh, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook een aantal uh, delicten die toenemen. We zien dat bijvoorbeeld nu het afgelopen jaar met de woninginbraken. Die nemen ja, toe. Want die, de winkels die worden beter beveiligd en daardoor. Bijvoorbeeld overvallen en. en uh, maar ook inbraken in woningen, dat neemt gewoon toe. Dat heeft wellicht ook te maken met de economische situatie. ...mensen toch andere bronnen van inkomsten zoeken. Uh, nou goed, dat zegt wel iets voor veiligheid. Ik zoek ook nog werk. Ja. Ja. <laughs> ik, ik zou een ander beroep Ik zou ja. zeggen. Ja. <laughs> ja. Ik zou het niet op het, op het vlak van woninginbreken nee. inbreken zoeken. Dat nee. lijkt me geen goede beroepskeuze. Maar goed, er zijn mensen die dat wel doen. Ja. Uh, maar gelukkig, overal genomen, uh, neemt criminaliteit af. Uh, als het gaat om uh, geweld tegen, uh, maar agressie in zijn algemene, geweld is meteen zo'n zo fysiek uh, beeld, ontstaat er dan bij, dat hoeft niet altijd, dat kan ook gewoon uh, verbaal agressiviteit zijn, intimidatie tegen hulpverleners, uh, dat neemt toe. Mensen die, die vinden het kennelijk allemaal maar vanzelfsprekend, dat je ook tegen overheidsfunctionarissen uh, uh, gewoon mag zeggen wat je wil. Um, en dat daar geen respect meer voor nodig is. En dat je die mensen ook gewoon kunt sturen en beledigen net naar je, hoe je pet ja. staat. Maar ik denk da dat je dat ook gewoon heel hard aan moet pakken. Nou ik ja, denk dat, dat we een ook, beetje te zacht worden. Nou, te zacht, er is een hele tijd veel gedoogd. En ja. Met name als het gaat om uh, het vak van de politie, daar dan wel. Daar zie je ook dat er vaak bij het openbaar ministerie en ook uh, bij de rechterlijke macht heel vaak gezegd werd. Ja, maar je moet tegen een stootje kunnen. Het hoort een beetje bij je vak. Nou, dat klopt ook. Daarom hebben we natuurlijk ook een training. U begon al met de vraag: Kung Fu uh, training. Nou, zoiets dergelijks hebben we. We zijn inderdaad gewel, uh, de, gewend aan, aan geweld toepassen. Uh, want in uh, sommige gevallen moet dat. Uh, politie is ook de enige instantie in Nederland die geweld mag toepassen namens de overheid. Uh, dus dat is begrijpelijk. Maar dat betekent niet dat je alles goed moet vinden. Nee. Nou, we hebben het vrij lang uh, vrij veel goed gevonden en daar zeggen we nu, dat schiet echt door zeker als je uh, aan mensen komt die helemaal niks met geweld te maken hebben ambulancebruders, buschauffeurs, onderwijzers uh, dan gaat het echt te ver en dat is ook precies de reden waarom uh, landelijk gezegd is we gaan daar uh, steviger tegen optreden en we tolereren dat gedrag niet meer lik op stuk beleidende de vervolging forse straffen uh, en direct aanpakken, want we vinden het niet goed ja, ik denk zeker het direct aanpakken want uh, ja, ik, ik... Uh, vooral met wat je zegt met de ambulance maar ik vind ook bij de politie, maar weet je wat het is als jullie als politie een keer wat doen per ongeluk, hè? als jullie iemand neerschieten dan wordt dat gelijk zo groot in de krant gezet want eigenlijk had die politieman dat niet mogen doen en dat, ik denk dat dat ook wel ermee te maken heeft dat, mensen, dat die jongelui dan gewoon denken, ach, bij de politie kunnen we alles wel maken ja, dat is dan toch een verkeerde opvatting, denk ik. Ja, maar de ik denk dat het, weet je, door die publiciteit... Nou ja. ja, de politie uh, en trouwens, ik denk inmiddels het hele overheidsapparaat uh, werkt in een glazen kooi, zoals we dat dan noemen. Uh, alles is uh, uitermate zichtbaar en dat is ook goed. De transparantie, uh, die, die is ook uh, heel goed, uh, want we moeten ook ons wel steeds kunnen verantwoorden over de dingen die we gedaan hebben. Dat doen we ook. Uh, en het per ongeluk iemand neerschieten, uh, gelukkig gebeurt dat voor zover, ik weet niet. Uh, uh, en uh, als er geschoten wordt... Uh, nou ja, het, is altijd is altijd het, wel, het heeft een reden, maar het komt dan altijd komt net zo over van... Ja, dat ja, bedoel ik. Dat, dat klopt. En dat vind ik wel eens heel irritant. Ja, tegelijkertijd, dat is nu een keer zoals we werken... ...met ook sociale media en alle snelle media vertegenwoordig... ...dan voordat je ook maar zelf iets hebt kunnen toelichten... ...waarom iets gelopen is zoals het gelopen is... ...heeft iedereen zich al een mening gevormd... ...nou, dan moet je soms moeite doen om die mening weer bij te stellen achteraf... ...dus mogelijk dat dat ermee te maken heeft... Maar het begint denk ik in de kern met respect hebben voor elkaar. Ja. En uh, gewoon uh, je netjes gedragen ten opzichte van die anderen. Ja, want daar wilde ik eigenlijk even naartoe. Uh, je zegt van uh, we hebben het te, te vrij en te losgelaten. Nou, ik kan me die jaren tachtig nog heel goed herinneren. Dat, dat, Flauwpower en allemaal gelijk. En, uh, uh, dus die, die, die stroom kan ik, me, kan ik ook heel goed voorstellen. Maar de maatschappij die is... Ook anders geworden, want anders hadden jullie nu niet anders hoeven reageren dan zeg maar in de jaren negentig. Wat is er in de maatschappij veranderd dat, uh, dat er zoveel agressie is ontstaan tegen hulpverleners? Ja, ik weet, dat, dat vind ik wat lastig om uit te leggen. Um, wat we in ieder geval wel zien is dat inderdaad in de jaren tachtig ook de slogans die, die de overheid gebruikte, ook voor de politie. De politie is je beste vriend en dit past ons allemaal. Uh, daar zit nog steeds natuurlijk best een kern van waarheid in. Maar niet in alle gevallen zijn we je beste vriend. We zijn ook wel eens je tegenstander. <lacht> nou goed, misschien is dat ja. daar destijds wat in de oren geschoten. Um, maar wat je tegenwoordig wel ziet is dat heel veel mensen ook... Dat gewoon zeggen, ja ik betaal belasting dus ik betaal jou en je staat dus in dienst van mij. En dat geldt dus ook voor de ambulancebroeder en de, en de onderwijzer. En dat eens, betekent Je moet het dus... eens andersom zeggen, Theresa. Ja, uh, dat, dat helpt dan meestal op dat, dat soort momenten niet. Maar dat klopt. En, uh, maar mensen denken kennelijk vanuit die grondhouding uh, dat ze dus ook jou kunnen sturen en uh, jou kunnen vertellen wat je wel en niet kunt doen. Ja. Nou, daar zijn toch echt grens aan te stellen. En ik denk dat we daar een aantal decennia misschien wat in doorgeschoten zijn... ...in dat te vriendelijke imago. Uh, ja, soms hebben we een corrigerende taak. En uh, ja, ik vind het daarom ook echt heel vreemd dat dit gedrag zich ook manifesteert... Hè, ...ten opzichte van die ambulancewilders, brandweermensen enzovoort. Uh, want die hebben dat nooit gehad. Hè. Die zijn altijd nee. vriendelijk en dienstverlenend geweest. Uh, dus ik, ik kan het niet goed duiden waar, waar dat nou door komt. die verandering in de maatschappij. Heb je ons uh, als burgers nog nodig, uh, Fons? Nou, ik denk dat iedereen uh, een ander kan aanspreken op gedrag. Want daar begint ja. het natuurlijk al mee. Hè? Als je beledigd wordt uh, of, of bejegend wordt... dan denk ik dat je daar gewoon iets van kunt zeggen tegen elkaar. Zeg veel, dit vind ik niet gepast. Daar het. Het. Ik, ik denk dat heel veel mensen dat heel gevaarlijk vinden. Ja, eh, niet, de, de, meestal voel je dat op je klompen aan natuurlijk. En niet in alle situaties is het goed om er op dat moment wat van te zeggen. Maar het begint al denk ik bij ouders met hun kinderen. Uh, die vinden ook vaak veel goed... Uh, want uh, ja, zo'n kind moet zijn grenzen verkennen dat klopt, maar dan moet je ze ook wel stellen ja. ik. en ik heb wel eens de indruk dat dat onvoldoende gebeurt ja. uh, nou in dat soort situaties en ook op school en, en uh, gewoon in, in de, in de uh, niet gespannende situaties daar zijn mensen best goed te corrigeren maar je moet het wel aangeven ja. en dan werkt het vaak ook goed Kijk, wanneer het niet handig is is inderdaad in de horeca en dus je ziet dat iemand uh, nou, kennelijk niet voor reden vatbaar is dan is het niet handig om te proberen daar een goed gesprek aan te gaan. Dat werkt meestal niet. Nee. Ja. En hoe is jouw laatste vraag? Hoe is jouw toekomstvisie, laten we zeggen, voor zuid kennemerland over tien jaar? Met betrekking tot dit onderwerp? Met betrekking tot dit onderwerp denk ik dat er meer bewustwording komt. Ook gewoon bij de burgers, bij de mensen die hier wonen en werken. En ik denk dat we ook, uh, er zal even een periode uh, aan vooraf gaan van stevige straffen en link-op-stuk-beleid. Uh, maar ik denk dat dan het besef bij mensen weer terugkomt dat we niet op deze manier met elkaar moeten omgaan. En dat we elkaar gewoon nodig hebben. Ja. En dat ieder zo zijn rol heeft in de maatschappij. En die heb je maar te accepteren. Dus ik uh, voorzie dat we de goede kant op gaan. Prima. Nou, nou dat is toch een hele mooie afsluiting. Ja. En ik hoop het echt voor de alle, ook voor alle hulpverleners. Want ik vind dat als ik dat dan weer lees, ambulance en <coughs> mensen die dan iemand gaan helpen. Ja, het is triest voor woorden. Ja, het is He? onvoorstelbaar. Ik ga ja. trouwens vragen hoe het met de verkeersregelaars is. Want we krijgen straks een verkeersregelaar uh, hier aan de microfoon. Kijk of daar ook geweld uh, tegen wordt geplaatst. Ja, nou, dat gaan we, dan, dan gaan we het uh, straks even vragen. Ook dat ja. gebeurt ja. af en toe, maar waarschijnlijk <laughs> kan hij ook uit eigen ervaringen. Ja, dat gaan we zo vragen. Ja. Nou, heel erg bedankt. Graag en gedaan. heel veel succes. Ik vind het is een graag ja, gedaan. ontzettend interessant onderwerp. Ik zou zeggen, ik wil bijna nog een keer uitnodigen voor over een tijdje om te kijken of er wat gebeurd is. Nou, je bent welkom. Bedankt. Goed, tot jullie dienst. Nou, uh, dat gaan we volgende, volgende uur doen. Ja, we beginnen gelijk naar de, het nieuws met de ijsbaan. Mm -hmm. en ja, uh, en dan hebben we die uh, verkeersregelaar en komt dan uh, Ja, maar ik Leo wil Mieserbeen. eigenlijk over de ijsbaan. <laughs> <laughs> en Gert van Kuik, die komt weer even terug. Ja. Ja. Ja. En Irene gaat dan uh, een blokje samen met uh, ja, jou Ja, met uh, mij doen. Bezateren. We gaan de koffietij doen dan, samen. Ja. ja, en dan uh, daarna hebben we om uh, vijf over half uh, twaalf hebben we, sorry, uh, tien, uh, tien voor half twaalf hebben we... Uh, Burgernet. Ik ben het even kwijt. Kitty de Bot, ja, met Burgernet. Ja. ja. Uh, nou, als laatste Hans Rijmers, ja. om te uh, vertellen over uh, jazz in het uh, nieuwe jaar, want we hebben een En we nemen iedereen dus, uh, ook even mee met het nieuwjaarsconcert. Ja, het ja, nieuwjaarsconcert. Vinden we ook wel even heel leuk. Nou, prima. Nou, uh, we gaan eruit met uh, Santa Esmeralda. Met Don't Let Me Be Misunderstood. En tot het volgende uur.